4 uur. NTO Radio 1 met Margreet Spijker. De nieuwste ontwikkelingen rond de mokromafia. Ik spreek er zo over met WNL-misdaadverslaggever Wouter Laumans. Maar nu eerst het NOS-nieuws. Met Jan van der Putten. Ook allemaal ontwikkelingen daaromtrent. De politie heeft de vermoedelijke schutter opgepakt... van de liquidatie in Amsterdam-Noord. Een man van 41 uit Hilversum werd gisteravond gearresteerd... aan de hand van een DNA-spoor. Een verdachte van 34 werd vannacht opgepakt op de A13 bij Rijswijk... en een derde verdachte van 31 werd vanmorgen aangehouden in het Westland. Er zijn ook automatische wapens en handvuurwapens in beslag genomen. De man die donderdag werd doodgeschoten op de NDSM-werf in Amsterdam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 Groot-Brittannië zegt dat de douane op vliegveld Heathrow in Londen... inderdaad een Russisch passagiersvliegtuig heeft doorzocht. Maar volgens de minister van Veiligheid was dat een routinekwestie. Het land moet worden beschermd tegen de georganiseerde misdaad... en tegen mensen die drugs of wapens binnen willen brengen, zegt de minister. De Russen noemen de doorzoeking een provocatie... en een schending van internationale luchtvaartregels. De sfeer tussen beide landen is slecht vanwege de kwestie Skripal. En het weer? Toenemende bewolking en kans op een bui. Het is 7 tot 12 graden. Ook morgen regen, maar in het noorden droog, later ook in het westen. En het is morgen 5 tot 9 graden.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 Er zijn nog veel meer superdeals. Kijk dus snel op bol.com of download de app. Heldere teksten. Ga naar klinkenetaal.nl. Klinkende taal. Een product van Lo van Eck. De Renault Talisman. Opvallend dankzij het elegante design en zijn rijke uitrusting.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 Bekijk alle Paasdagdeals op macro.nl. Eerste Paasdag zijn we gesloten, maar tweede Paasdag gewoon weer open. NPO Radio 1. WNL. WNL op zaterdag. Met Margreet Spijker. Goedemiddag. Wij praten zo over de arrestaties. na de moord op de broer van de kroongetuige. in de Mokro-maffiazaak. En het allereerste raadslid dat in Amsterdam in de raad... is geïnstalleerd namens de ChristenUnie. Don Zeder is hier. En hij is hier samen met VVD-raadslid Arno Schepers uit Hilversum. En hij stelt dat zelfs een lantaarnpaal liberaal kan zijn. En WNL-verslaggever Jill Blackslow, die is in het Twentse Holte. Want daar wordt hard gewerkt om spectaculair... en waarschijnlijk ook heel traditioneel paasvuur te ontsteken. Jill, is het daar druk? Ja, het is heel druk hier, want iedereen is natuurlijk hartstikke druk om de laatste hand te leggen aan dat paasvuur. Want je denkt, Margreet, ja, iedereen gooit gewoon een heleboel takken op een grote hoop en dat is het. Dat maar moeten ze moeten zich hier aan allerlei uh, regels houden, uh, omdat het een wedstrijd is. En er komt straks ook een jury, dus uh, ik ben benieuwd. Ik ook, tot later. Hier is het nieuws van dit weekend in De 3 van WNL. Volgens Gerrit van der Kamp van de politievakbond ACP werken er nog altijd te weinig mensen bij de antiterreureenheden. Ondanks het feit dat hier extra geld voor is vrijgemaakt. Op dit moment uh, is het heel, heel erg grap, maar het uh, gaat nog net. En dat is ook de reden waarom we op allerlei manieren zoeken om uh, zo snel mogelijk voldoende politiemensen te vinden die uh, in staat zijn om dit werk te doen. En uh, het is zodanig. ...gekwalificeerd werk en zodanig specialistisch... ...dat uh, het blijkt dat uh, het moeilijk is om mensen te vinden. Dus dat vergt tijd. Crowdfunding voor juridische hulp aan een vrouw... ...die belagers van zich heeft afgeslagen met een bezemsteel... ...en daarvoor wordt vervolgd. De vrouw uit Hilversum, eigenaresse van een ijssalon... ...had er genoeg van dat ze werd getreiterd en gediscrimineerd... ...en greep daarom zelf in. U hoort initiatiefnemer van de crowdfunding, Patrick Wening... Er zijn zo verschrikkelijk veel donaties geweest. Op dit moment ruim 200. Uh, en, en het blijft maar lopen. Het blijft maar lopen. Ik, en het, het, het meest merkwaardige is dat ik zelfs uh, vanmorgen een beeld uh, kreeg uit uh, Californië. Dat iemand wilde doneren uh, omdat hij van oorsprong ook uit, uh, uit Nederland kwam. En deze actie volgde en vond dat we door moesten knokken. Dus dat was wel heel bijzonder. En u hoort het ook al in het nieuws. Amsterdamse politie heeft drie verdachten opgepakt... naar aanleiding van de liquidatie deze week in de Amsterdam-Noord. Daarbij werd Redouan Bakali, de broer van de kroongetuige... in de mokro Maffia zaken doodgeschoten. Aan de telefoon onze WNL-misdaadverslaggever Wouter Lauwmans. En hij is ook auteur van het boek over de Mokro-mafia. Dag Wouter. Goedemiddag. Is het knap werk van de politie. Uh, nou ja, het is in elk geval heel voortvarend. Um, uh, gisterochtend werd bekend dat ze een haarscherpe foto hadden van, uh, van de verdachte. En uh, ze hebben er dus nu al drie, uh, drie opgepakt. En iedereen vroeg zich gisterochtend ook af van waarom zijn die foto's niet verspreid? Nou, dat is dus gebeurd omdat er... Uh, hartstikke goed zicht was op wie die verdachte was. En ze hebben hem dus opgepakt. Ja. Nou zat je hier vorige week en toen vertelde je al... dat de schutters binnen de mokro niet dezelfde zijn als de opdrachtgevers. Zijn er aanwijzingen dat de politie ook weet wie de opdrachtgever echt is? Vermoedens genoeg, neem ik aan... Ik, ik, ik weet dat nu niet. Uh, ik, uh, dit, dit nieuws is eigenlijk pas net binnengekomen, uh, ook bij mij... dat, uh, dat, uh, dat de schutters uh, zijn opgepakt... of de mensen die verdacht worden van het schieten op, uh, op uh, meneer Bakali. Uh, dus ik, ik weet dat niet. Ja. Wat wel zo is, is dat het enorme impact had. Zoveel vreedheid, dat zijn wij hier in Nederland echt niet uh, gewend. Maar dat zou zelfs binnen de mokromafia impact hebben gehad. Wat weet jij daarover? Nou, dat, het in, dat, de, dat de daad aan zich impact heeft gehad, dat, uh, dat staat uh, volgens mij uh, buiten kijf. Um, binnen de Mokko-mafia, de mokko -mafia, uh, is eigenlijk niet een soort organisatie. Hè. Dat denken mensen nu wel uh, misschien vanwege, vanwege het feit dat dat woord zo vaak gebruikt wordt. Maar het is niet zozeer dat dat, uh, dat, dat dus een soort, in een soort brede organisatie is ingeslagen als een bom. De schok was groot. En ook in het milieu werd uh, wel gezegd van wauw, weet je, dat, ze, dat ze dit doen en dat dit gebeurt. Dat is wel heftig en geeft wel ook een soort nieuwe dimensie. Is het aannemelijk dat er zelfs nu zich meer kroongetuigen zouden kunnen gaan melden, nu dit gebeurd is? Is hier een grens overschreden? Nou ja, ik, um, uh, over de ethische normen en waarden uh, binnen de onderwereld... in de onderwereld uh, maak ik me eigenlijk niet zo heel veel illusies over. Uh, als je ziet wat er de afgelopen jaren is gebeurd... dan uh, zijn dat de meest vreselijke dingen. Dus dat er nu opeens allemaal mensen uh, overstappen naar justitie... Uh, het kan zo zijn, maar uh, ik weet dat niet. Er was een bericht dat de top van de mocro mafia zou wankelen. Neem jij dat serieus? Nou, de, de top van de. de criminele organisatie. Waarbij, waartoe. Uh, uh, uh, die nu zeg maar. Op de, in, de, in het vizier van justitie uh, is gekomen. ja, die, daar wordt nu uh, volop op gejaagd door justitie. Dat is ook vandaag uh, gebleken met die aanhoudingen. Ja, precies. Nu zijn uh, nog meer familieleden in veiligheid uh, gebracht. Hebben zij, denk jij, nog wat te vrezen? Nou, ik denk wel dat uh, uh, uh, of, ik denk dat justitie in elk geval deze mensen tot het uiterste zal beveiligen nu. Op dit moment. Ik denk dat de dreigingsanalyse uh, na de gebeurtenissen van vrijdag uh, dat de, de, dat de dreigingsanalyse enorm is opgeschaald. Ja, want dat was ook, begreep ik al, voor het OM een grote klap. Ik wil je hartelijk danken voor dit moment. WNL, misdaadverslaggever Wouter Lammans, een auteur over het boek... over de Mokro-mafia. Dank. In honderden gemeenten zijn nieuwe raadsleden deze weken beëdigd. Maar wat staat die nieuwe raadsleden nou eigenlijk te wachten? En waar moeten ze op letten? Arno Schepers zelf, raadslid namens de VVD in Hilversum... weet dat als geen ander. Hij schreef een survival guide voor de gemeenteraad. Hartstikke handig. En Don Seder, hier ook aanwezig... kan dit boekje misschien wel gebruiken. Hij is namens de ChristenUnie... heeft hij een zetel veroverd in de Amsterdamse gemeenteraad. En dat is een hele prestatie. Sterker nog, dat is nooit eerder gebeurd. Dus fijn allereerst dat u hier bij de bent. Um, wat zou um, een wijze les zijn misschien die, uh, die u aan uh, Don Seder zou kunnen meegeven... Arno Schepers, want u heeft een, um, ja, een boekje geschreven dat u zelf heeft gemerkt... dat als je in de gemeenteraad komt, dat je nog een hele hoop moet leren. Wat zou misschien de eerste uh, wijze les zijn of goede tip? Um, goedemiddag trouwens. Uh, ja, fijn. Ik denk <laughs> dat, ik, uh, dat twee lessen heel belangrijk zijn. In de eerste plaats zou ik zeggen... Um, blijf bij de standpunten waarom mensen jou gekozen hebben... He, als je de politiek inkomt, uh, is het soms verleidelijk om mee te gaan... in de procedure rondom besturen. Er komt heel veel langs om besluiten over te nemen. En uh, in Nederland willen we nog de, dus de neiging hebben... om allemaal naar een fijn, warm compromis te zoeken. Maar mensen hebben jou gekozen omdat jij bepaalde standpunten had... omdat jij een bepaalde visie uitdroeg. En blijf daar trouw aan. Ja, dan is het herkenbaar voor de kiezers. Is het ook herkenbaar voor andere politici van waar staat Don voor... En tegelijkertijd is het voor jezelf ook leuker. Dat geeft een beetje kleur aan de politiek. Er mogen best verschillen zijn. Oké, okay, maar dit is al heel interessant. Want wij hebben wel degelijk een cultuur van compromissen... of standpunten uitruilen. Uh, Don Seder, uh, u bent onder andere um, in de politiek gegaan... omdat u zelf als advocaat heeft gemerkt... dat mensen bijvoorbeeld uh, in kaststukbureaus op hun nek krijgen... of met duurwaardes te maken hebben... waardoor ze in, uh, in een grotere schuldenpositie blijven... Dan ze, dan ze voorheen al waren. En daar wil u wat tegen gaan doen. Maar ja... Um, Gaat, gaat u dan dat als, als enig punt uh, inbrengen? Of als u trouw blijft aan, aan, aan wat u daar wil doen... is dit misschien wel het hoogst, hoogst bereikbare, maar wel een lastig punt? Nou ja, ik heb aangegeven dat ik de politieke wil, omdat ik vanuit de praktijk heb gezien dat het beleid wat gemaakt wordt niet altijd aansluit op de werkelijkheid en dat sommige burgers op een aantal vlakken buiten de, buiten de boot vallen. Dus ik heb wel degelijk gezegd, ook in mijn campagne toe, ik wil de politiek in, juist ook wat ik vanuit de praktijk zie en dat is voornamelijk... De schuldhulpverlening, dat is voornamelijk de armoedebestrijding, dat, dat, dat is voornamelijk de constatering dat er heel veel huishoudens zijn die op vele wijze in de schulden raken. Terwijl je tegelijkertijd ziet dat de overheid daar soms ook wel een bepaalde, een, een bepaalde oorzaak van, van, van is. Dus dat is een heel belangrijk punt, eentje waarvan ik ook denk dat ik de kennis heb om daar hopelijk, om daar hopelijk het verschil mee te kunnen maken... Maar, maar even heel realistisch, is het denkbaar dat vanaf nu in, in Amsterdam uh, niemand meer uh, in een, in een zeg maar belastende schuldpositie uh, geraakt of een deurwaarder op zijn nek krijgt? Ja, ik, ik denk dat het daar niet over gaat. Ik denk dat het, voor het belangrijkste is, uh, de overheid is een van de grootste schuldeisers van het land, het CJIB, het Centraal Justitieel in, in, in het is het grootste in het kassibureau van het land. En daar gaat heel veel mis. Dat is, een landelijke, dat is iets wat landelijk aangepakt moet, moet worden. Maar ook de gemeente in, in haar rol als overheid... als het gaat om bijvoorbeeld terugvorderingen... als het gaat om gemeentelijke belastingen... Um, dan zie je dat daar ook de, de, de, de gemeente een aantal steken laat vallen... en op een niet verantwoorde uh, wijze incasseert... waardoor huishoudens dieper in de schulden raken. Dus ik denk, als ik kijk naar het huishouden van de gemeente... Dat, dat als we veranderingen te teweeg brengen, dat de gemeente daar echt ook wel wat zelf aan kan veranderen. Nou, Ik vind het al een heel mooi uh, voorbeeld van iets waarvan uh, je zou kunnen zeggen... want u werkt bij de, bij de VVD, Van, nou, daar ben ik het wel of niet mee eens... dat uh, bijvoorbeeld mensen die verkeersboetes hebben... en daardoor in de financiële problemen komen, zouden moeten worden ontzien. Dus dat je bij wijze van spreken inkomensafhankelijke verkeersboetes zou moeten uh, krijgen... dat zou wat zijn, dat hebben we, dat hebben we hier niet. Is, niet dit, nee. is dit een recept voor uh, teleurstelling als je op die manier uh, de raad ingaat... Of uh, zegt u, nou, dat is eigenlijk heel goed dat Don Seder met, met dit standpunt uh, in die raad is gaan zitten? Ja, ik denk niet dat dat per se... Uh, kijk, de praktijk is soms weer barstig. Maar ik denk dat het heel goed is als je een focuspunt hebt en je gaat daarom de raad in. Het is nooit goed om op één ding te focussen. Maar als je veel specifieke kennis over een onderwerp hebt, ook in de politiek geldt kennis is vaak macht. Dat over dit onderwerp. Precies. Uh, en als je daar echt opstort en met vol passie en overtuiging uh, uh, de, aan de slag gaat... duidelijk je standpunt uitdraagt en tegelijkertijd ook samenwerking zoekt met andere partijen... dan kun je daar een verschil maken. Kijk, in de politiek is het bijna niet mogelijk om alle problemen die er zijn op te lossen. Zeker niet in een stad als Amsterdam met meer dan 800.000 inwoners. Maar ik denk dat je wel degelijk een verschil kan maken. even afhankelijk, Volkomen los van, van wat je er ideologisch van vindt. Maar als je er vol voor gaat, dan kun je echt, uh, kun je echt uh, het verschil maken. U had er zelf een heel uh, opmerkelijk voorbeeld. Zelfs een lantaarnpaal kan liberaal zijn. Ja, kan u dat dus... uitleggen? Nou kijk, um, uh, als het gaat om gemeentepolitiek... hebben veel mensen toch een beetje het beeld van... nou, dat is een beetje een grijze brei. Dat is niet echt ideologisch. Hè. De VVD of het CDA of de SP in de gemeente. Wat dat, maakt dat, het allemaal uit? Wat maakt het eigenlijk allemaal uit waar ik op stem? En als je nou het voorbeeld van de lantaarnpaal neemt... kijk, uh, liberalen hebben vaak het idee van... nou, we willen de overheid een beetje klein houden. Uh, dan hebben de, de burgers hoeven dan niet veel belasting te betalen. En hebben de vrijheid om met hun geld te doen wat ze zelf willen. Um, maar als het gaat om een lantaarnpaal. Zo'n liberaal dus eerder geneigd zijn te zeggen. Van, nou, he, Veiligheid is voor ons belangrijk. We willen dat mensen zich veilig over straat kunnen bewegen. Zichtbaarheid ook in het donker is belangrijk. Dus die liberaal zegt. Van, nou, Die lantaarnpaal is voor ons wel een beetje. He, veel verder dan dat hoeft het voor ons niet te gaan. Ik chargeer eventjes. Maar uh, dat, in dit voorbeeld zou je denken. Van, nou, prima. Terwijl bijvoorbeeld uh, GroenLinks zegt. Van, nou, uh, die, die, die lantaarnpaal. Ja, dat vinden we allemaal wel leuk. Maar die lantaarnpaal die is niet groen genoeg. Daar willen we ledverlichting in. En uh, de lantaarnpaal, ja, dat is voor ons slechts het begin. Hè. We moeten veel meer op hele andere manieren voor de burger We gaan allemaal op zonnepanelen uh, laten We gaan laten het allemaal op zonnepanelen doen. En we gaan uh, inspraakmiddagen organiseren. Over hoe we de, de, de, ervoor kunnen zorgen dat de rijken zoveel mogelijk... voor die lantaarnpaal gaan betalen en de armen minder. Nou ja, je kan het zo gek maken als je zelf wil. Maar wat ik eigenlijk wil zeggen is dus ook op gemeentelijk niveau... Kun je heel ideologisch met elkaar verschillen. Hè? Okay. In Hilversum hebben we bijvoorbeeld het ook over de koopzondag gehad. Nou, dat is een mooi voorbeeld waar de VVD en de ChristenUnie wat anders in staan. In ieder geval in Hilversum. De VVD zegt vrijheid, blijheid, ga lekker winkelen op zondag. De ChristenUnie zegt nee, wij vinden dat je op zondag tijd met je gezin moet doorbrengen of naar de kerk moet gaan. Oké, okay, Don Zeder, uh, ja, die koopzondag. Ja, dat is in Amsterdam, denk ik. Uh, niet een heel belangrijk speer, speerpunt. Althans niet van de Creëntie-Unie. Ja, gewoon niet haalbaar toch? Er is toch gewoon koopzondag? Nee, ik denk dus af en toe. Um, Ristenstad, nou ja, dat winkels op zondag open blijven. Vooral in de binnenstad. Ja, nou goed, dat is een gegeven. Ik denk dat het punt niet zozeer serieus... Maar is dat, is, dat je op... is dat erg? Vindt u dat vervelend dat u zeg maar dat standpunt nauwelijks kunt verdedigen in Amsterdam? Want u heeft één zetel in die gemeenteraad. Koopzondag nou, is een feit. Nou ja, ik, ik denk dat het niet zozeer om de koopzondag gaat. Maar ik denk dat het gaat om de rust voor MK... Um, Bayers. Ik denk als je um, van maandag tot zondag doorwerkt... Um, de grote winkels die kunnen dat aan. Die hebben personeel en dat loopt gewoon, gewoon door. Maar vooral ook de Amsterdamse MK... Um, die mee moeten, vooral ook in de binnenstad... nou, daar horen wij geregeld um, klachten over mensen die zeggen... ja, maar ik, ik wil een dag rust. Nou, of het nou zondag is of zaterdag, of wat dan ook. Ik denk dat je wel naar moet gaan kijken naar negatieve gevolgen... en de effecten van de 24-7 economie, vooral in Amsterdam. Want uiteindelijk zijn het de MKB'ers die daar het meeste onder on leiden. Want die hebben niet het personeels bestand om gewoon alsmaar door te kunnen gaan. Dus ja. dat is in wezenlijk wel een belangrijk punt, denk ik ook in Hilversum, voor, voor de MKB-sector. Dit is toch wel heel lastig, want je, je hebt natuurlijk in een democratie altijd een minderheid die, uh, ja, zeg maar, niet, het, uh, niet krijgt wat, wat het wil. En in dit geval zou dat misschien die MKB'er zijn die de duren dicht houdt. En volgens mij heb je die vrijheid ook. Um, maar dit, is, dit, dit maakt het natuurlijk wel hele taaie kost in zo'n gemeenteraad. Want als iedereen alleen maar zijn eigen dingetje doet en niet samenwerkt, komen we dan wel verder. Ja, maar dat zijn Twee verschillende uitersten. Hè? Kijk, het wordt pas taaie kost als we allemaal een beetje hetzelfde zijn. Want wat heb je dan eigenlijk nog te kiezen? Dus aan de ene kant kun je best wel een eigen geluid uitdragen. Dat is duidelijk voor de kiezer en duidelijk voor de andere politici. Tegelijkertijd betekent dat natuurlijk niet dat je helemaal niet samen kan werken. Je moet, of het nou Hilversum of Amsterdam of Sietjeerkstra deel is... je moet een stad besturen en daar heb je ook een verantwoordelijkheid voor als politicus. Dus ik zeg van ja, aan de ene kant... Um, Wees duidelijk, wees duidelijk waar je voor staat. Aan de andere kant, zoek ook samenwerking. In de praktijk, ik noem in mijn boekje ook een aantal voorbeelden... als je als raadslid een idee hebt... je wil ergens een voetbalveldje realiseren in een wijk... want daar heb je allerlei jongeren, die hebben niet zoveel te doen... en je denkt, ik ga voor de jongeren een trapveldje maken. Als je dat plan uiteindelijk succesvol door de gemeenteraad wil loodsen... dan zul je steun moeten zoeken... In de eerste plaats bij de inwoners van die wijk. Maar ook bij andere politieke partijen. Want in je eentje heb je... Nou, komt in Nederland bijna niet voor. En in Amsterdam en Hilversum al helemaal, helemaal niet. Heb je met je partij nooit een absolute meerderheid. Dus je moet andere partijen... Uh, ja, dat snap ik. Die moeten ja. steun geven aan jouw voorstel. En uh, hoe zit het eigenlijk met de steun van de bevolking na de verkiezingen? Want ja, de, de, de kloof um, tussen burger en, en, en politiek, dat is uh, bijna een cliché uh, geworden. Bent u bijvoorbeeld beide voor een, wel een referendum op lokaal niveau? Want het is, landelijk is het uh, afgeschoten, maar uh, de gemeenteraad uh, mag natuurlijk daar zelf ook meningen over hebben. Zo, zou u daarvoor zijn? Ik ben nog landelijk, nog gemeentelijk een groot voorstander van referenda. Ik vind we hebben een uh, vertegenwoordigende democratie. We stellen in het, uh, parlementariërs en in, in dit geval gemeenteraadsleden aan om besluiten te nemen en politiek te bedrijven uh, voor hun gemeente. Dus ik denk niet refer dat referenda daar erg aan helpen. Ik denk dat je op andere manieren op zoek moet gaan om ervoor te, zor te zorgen dat burgers zich gehoord voelen. Dat ze het idee hebben dat de politiek naar ze luistert en ze serieus neemt. Oké, okay, dus geen uh, lokaal referendum wat u betreft en u, uh, Don Seder. Ja, ik, ik denk er ook zo over. Dat het referendum uh, klink, klinkt mooi. Maar ik denk, ja, we hebben al eens in de zoveel tijd kun kunnen we al kiezen wie onze vertegenwoordigers zijn ik ben het wel mee eens dat we wijken, buurten meer inspraak moeten geven en dat zou bijvoorbeeld kunnen met een bepaald budgetrecht, dat zou kunnen komen dat je op een intensieve familie samenwerkt en dat mensen vanuit de buurt en, en de wijken wel degelijk projecten kunnen aan, aandragen of, voor, of voorstellen waar de, waar de gemeente dat iets zou moeten dus ik ben absoluut uh, Meer hoorzittingen. Nou ja, ik denk dat je inderdaad... die kloof, die zie ik. Ik ben sinds een paar dagen dus politicus... maar daarvoor ook gewoon een gewoon burger... die ook vindt hè, dat die kloof steeds groter wordt. Dus ik vind het heel belangrijk. En dat zie ik ook, ik ben nu in de Provinciale Staten ook actief. Dan heb je heel wat mensen die komen in... Um, spreken. En dan telkens merk je ook van ja, maar dat bereikt dat elkaar wel. Wat wij in de gemeenteraad spreken, um, zorgen wij wel voor dat het ook echt bij de, is de gewone burger komt. En ik denk dat, dat we daarin toch wel flinke stappen kunnen maken. Ja. Uh, iets anders wat deze week werd geopperd en in sommige gemeentes is dat ook uitgevoerd. Uh, de komst van een zakencollege. Dus dat je niet meer zegt, hey, de, de partijen gaan de, de beste bestuurders of de bekendste bestuurders naar voren schuiven. Ik zie u lachen. Uh, maar uh, laten we gewoon uh, degene die er het meest van weet... Uh, daar neerzetten. Bijvoorbeeld een, een, een onderwijzer... Bij, uh, uh, als wethouder onderwijs. Een zakencollege. Daar wil ik ook uh, van u beide een mening over. Arno Schepers. Ja, ik vind een zakencollege... eigenlijk een vorm van kiezersbedrog. Kijk, we gaan naar de stembus... omdat we partijen gaan kiezen... die standpunten hebben. We kiezen de VVD, omdat het liberalen zijn. We kiezen GroenLinks, omdat ze groene en linkse standpunten hebben. En als je dan uiteindelijk... Gaat zeggen van ja, maar als puntje bij paaltje komt... gaan we helemaal geen politiek meer bedrijven. Maar we gaan gewoon allemaal vaktechneuten er neerzetten. Besturen van een stad of van een dorp is politiek bedrijven. En een onderwijzer zal ook in zijn afwegingen... keuzes moeten maken die een politieke richting hebben. Het beste is... In het, het is heel moeilijk om te zeggen. Dit is per se het beste. Het beste is altijd afhankelijk van je politieke kleur. Dat is duidelijk. Dus ik vind het eigenlijk een beetje kiezersbedrog. Don Zeder vindt u het ook? Ja, eh, nou ja, nou ja, kie kiezersbedrog moet ik, ik zeggen. Ik denk dat het sympathiek um, klinkt. Maar in de uit, uitvoering. In, in, inderdaad, Als je een grote partij hebt. Die dan een bepaalde koers en een visie gaat, gaat varen. ja, Dat is politiek ge Um, kleurt. Um, heel veel wegen leiden naar um, Rome, maar een bepaalde politieke partijen die kiezen een bepaalde kant. Ja, ik denk dat daar mensen bij passen die in dat team moet, moeten zitten, die ook zo naar de samenleving kijken en dat ook op zich als een oplossing. En natuurlijk vind ik dat dat experts moeten zijn en natuurlijk vind ik dat dat het beste van de beste moet zijn. Um, maar je zou ook wat neutralere mensen om je heen kunnen gaan bouwen dat je adviseurs hebt. En daar moet je ook wel nederig voor kunnen opstellen en kunnen accepteren ja. dat je die input ook serieus dat klinkt goed. Nog adviseurs ook. Maar u krijgt al zo uh, weinig betaald, vinden sommigen. Uh, er waren mensen die zeggen: ja, je moet dus eigenlijk moet het een bijbaantje zijn. Uh, en, en laat staan dat, er dan, dat, eh, dat je dan ook nog de beste mensen om je heen kan uh, krijgen. die je vervolgens ook niet zelf kunt betalen. Is dat, uh, is dat iets waar u zich druk over maakt? Dat het uh, zou, zou beter uh, betaald moeten worden? Het, hetgeen u doet, tot slot? Ja, ik vind dat lastig. Kijk, uh, aan de ene kant, als je het omrekent naar een uurtarief. is de betaling niet.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 Ja, dan denk ik toch dat het niet de goede kant op gaat. Het zou wel wat verbeterd kunnen worden... maar uh, dat moet nooit de drijfveer zijn wat mij betreft. Okay, ja, nee, u, ja. geld moet niet het um, drijfveer zijn. Absoluut niet. Maar als we het omrekenen komen... we zeggen volgens mij op een paar, uur, uh, paar euro's uit per uur. Ja, zullen we even Arjan Lubach er nog over horen? Want die zei dat het volgende over. Sterker nog, als raadslid in de kleinste gemeente... Uh. verdien je maar 250 euro per maand. Het raadswerk kost daar gemiddeld 13 uur per week. Dus dat is 4,49 euro per uur... Oftewel, die raadsleden verdienen net zoveel... als de gemiddelde 16-jarige vakken vullen bij de Jumbo. Als ja, je Zo'n jongen dat je vraagt, weet jij waar de muesli staat? En dat hij dan meeloopt en ook de muesli gaat zoeken. Ja, dit was toch wel een warm pleidooi voor meer geld. Maar uh, Arno Schepers, namelijk de VVD, zegt... nee, dat hoeft niet, je moet het niet voor het geld doen. En wat zegt u? Nou, Ik vind, je moet het absoluut niet voor, voor, voor het geld, geld doen. Maar vooral in een grote stad als bijvoorbeeld Amsterdam. Het raadswerk staat de boek als part-time. Terwijl vooral met één zetel. Ik nu al zie dat dat gewoon echt meer is dan partner wil, wil wil je het goed doen hè? Ik bedoel, je kan raadswerken, kan je dat goed of minder goed, goed doen, maar wil je echt bijten in de belangrijke dossiers, in de, in de belangrijke thema's. En je functie als controlerende uh, um, um, um, um, als controleur van het college echt ook goed uit uitvoeren. Ja, dan denk ik dat die paar euro's per uur... ja, ik denk dat we daar toch kritisch naar moeten kijken. Nou, respect dat u daar de beide gaat zitten. u bent notabene ook nog advocaat. En volgens mij kun je daar meestal meer mee verdienen... dan als gemeenteraadslid. <lacht> ik wil u hartelijk danken. VVD, gemeenteraadslid in Hilversum, Arno Schepers... en Don zit voor de ChristenUnie in Amsterdam. Fijn Heel graag u. gedaan. Yes. Dank u wel. Een op de vier buikpatiënten blijft regelmatig thuis omdat ze er niet zeker van zijn op tijd een openbare wc te vinden als ze op pad gaan. Bernique Tol is directeur van de Maagdarmleverstichting en spreekt daarom de voorsmiddel in van premier Rutte. Uw oproep wordt niet beantwoord. U wordt doorgeschakeld. Dit is de voorsmiddel van Mark Rutte. Graag een berichtje na de piep. Dag Mark, ben je wel eens in Parijs, Londen of Melbourne? Als je daar snel een toilet nodig hebt, dan heb je het getroffen. Die steden zijn bezaaid met openbare toiletten. Weer terug valt op dat we dat in Nederland gewoon slecht hebben geregeld. Hoe komt dat eigenlijk? We hebben geen afspraken, geen norm of richtlijn. Vinden we het niet belangrijk genoeg? Wij wel. Want van de 2 miljoen buikpatiënten blijft een kwart, 1 op de 4, vaak thuis. Uit angst. Uit angst geen toilet te vinden als ze moeten. Terwijl ze vanaf dat moment maar vijf minuten hebben. De klok tikt uit angst om nee te horen bij een winkel of café en de klok tikt door uit angst voor de vernedering als het misgaat. Daarom dienen wij dinsdag een petitie in, want een flink probleem los je samen op. Overheid, gemeente, horeca, retail sla de handen ineen en als je samenwerkt heb je een richtlijn nodig, een norm, om te weten waar je voor gaat. Die norm hebben wij ontwikkeld. In elk stadcentrum om de 500 meter een openbaar of opengesteld toegankelijk en het liefst schoon toilet. Dat is vijf minuten lopen tussen elk toilet. Dus Mark, help je mee? Namens vele, vele, vele Nederlanders ben ik tol. Maag Leverdarm Stichting. Ja, dat was Bernique Tol, directeur van de Maagdarmleverstichting. Zij sprak vandaag de voice mail in van Mark Rutte. In het Wentse wordt al weken gebouwd, begrijp ik, aan het traditionele Paasvuur. De wijken Dijkerhoek en Espelo strijden om de titel, titel Grootste Paasvuur. En vandaag moet dan ook een jury beslissen wie de winnaar zal zijn. Nou, WNL-verslaggever Jill Blijksloot is erbij. Jill. Heimer ja ik ben hier dus in Holte in Dijkerhoek. Dat is een van de buurtgemeenschappen die meedoet voor het beste paasvuur, het hoogste paasvuur van uh, ja, Holte. Want dat is het criterium, het hoogste? het hoogste? Is, uh, het hoogste is het hier, maar je kunt ook meedoen voor het mooiste. Maar Dijkerhoek doet mee voor uh, het hoogste uh, paasvuur. En hier staan om me heen allemaal jongens die nog even bezig zijn met takken breken. Dus dat gaan we nog even doen. En dat gooien we dan zo op de stapel. Ja, en jongens, jullie zijn al daar het bouwen, hè? Ja. En laat jullie armen eens zien. Want wat zien we op je armen? Laat even zien. Spikkels. En hoe komt dat? Uh, van alle kerstbomen. Ja, want wat doe je nou eigenlijk als je een paasvuur aan het bouwen bent? Kerstbomen erop gooien. Ja, maar zo simpel is het niet, hè Bart? Nee, zo werkt het niet. Je bent een half jaar bezig met het verzamelen van hout. Ja, want het begint al in november, de voorbereidingen. En dan? Ja, dan gaan we inzamelen. Elke zaterdag. En uh, soms ook wat door de week s'avonds. En de laatste twee weken zijn we aan het oppakken. En dan heb je een aantal regels als je begint met bouwen. Hè? Want jullie zijn twee weken geleden begonnen. En wat, uh, hoe pak je dat aan op zo'n weiland? Ja, je mag uh, machine bouwen tot zes meter. En daarna gaan de steigers ervoor. En dan zijn uh, we tot twintig meter geëindigd. Tot twintig meter, hopen jullie. En dan komt straks de jury. En wat gaan zij doen? Zij gaan hem opmeten. En de beoordelen op de mooiste, nou, daar maken wij geen kans op. Maar uh, de hoogte. En we hopen dat die uh, dikker 20 meter is. Ja, hier omheen staan dus allemaal uh, jonge jongens die ook al heel lang uh, hebben meegebouwd. En jij bent ook zo jong begonnen, hè? is echt een traditie. Ja, zeker. Je, op de basisschool begin je er al mee. Afgelopen week hadden we de al hier nog, die smiddags even kwamen helpen. En, de jongens komen nu en over een paar jaar gaan ze uh, elke week mee. En het is ook best wel gevaarlijk, want gisteren was er in Espelo, dus een soort rivaalbuurtgemeenschap, is er iemand van een steiger gevallen. En daardoor hadden ze een, een bouwstop. Dus het is eigenlijk ook nog best wel gevaarlijk. Ja, als je de dagen er goed bij houdt... Ja, ze hebben echt heel veel pech gehad daar met het ongeval. Maar het is gelukkig goed afgelopen. Ja, en dat is heel vervelend voor die meneer natuurlijk. Maar zij hebben wel een paar uur niet kunnen bouwen. Dus denken jullie dat jullie gaan winnen? Ja, dat is, we praten over 2,5 uur. Dus dat uh, is eigenlijk uh, weg te schrijven. Ja, en jongens, uh, hoe zien jullie het voor je? Want deze traditie die gaat natuurlijk nog wel even door, hè? Dus uh, volgend jaar meebouwen met het grote vuur. Jullie hebben net een kindervuur uh, gebouwd. Ja, zeesdoorbouwen met het grootvuur. Ja, want wat vind je er zo mooi aan, deze traditie? Um, ja, gewoon dat je met z'n allen gewoon zo uh, hoog kunt bereiken. Ja, dat vind ik een hele mooie symbolische afsluiting... voor deze wedstrijd hier in Holte Margreet. En de jury die komt net uh, aangereden in een bus. En die gaan straks eens even kijken hoe hoog dit paasvuur dan daadwerkelijk is... en of het allemaal volgens de regels is gebouwd. Ik ben heel benieuwd. Tot later, die Blijksloot. Straks na de klok van uh, half vijf heb ik twee militairen in de studio. Sterker nog, ze zijn al uh, aangeschoven. Zij... Uh... Deden mee aan de vredesmissie in Mali. En spelen de hoofdrol in een documentaire reeks. Met de titel Achter de Linies. Die vanaf vanavond te zien is op TV. Dat en meer naar het NOS-kanaal van half vijf. NPO Radio 1. Met Jan van der Putten. De politie heeft de vermoedelijke schutter opgepakt van de liquidatie in Amsterdam-Noord. De man van 41 werd gisteravond gearresteerd aan de hand van de haarscherpe bewakingsbeelden en DNA. En vannacht en vanmorgen zijn ook twee medeverdachten gearresteerd. Enkele honderden Rotterdammers hebben in Park 1943 het bombardement herdacht... van 31 maart 1943, precies 75 jaar geleden. Amerikaanse bommenwerpers verwoesten toen een deel van Bospolder-Tussendijken... 417 mensen kwamen om het leven. Minister van Nieuwenhuizen heeft haar afschuw uitgesproken... over de twee ongelukken van vanochtend vroeg met dronken vrachtwagenchauffeurs. Dat gebeurde op de A4 en de A67. Minister van Nieuwenhuizen noemt het op Twitter... ongelooflijk en schandalig dat mensen dronken achter het stuur gaan zitten. In Groot-Brittannië zegt dat de douane op vliegveld Heathrow in Londen... inderdaad een Russisch passagiersvliegtuig heeft doorzocht. Maar volgens de minister van Veiligheid was dat een routine kwestie. Dankjewel. En voor het weer is hier Gerrit Himstra. En we hangen allemaal aan je lippen, want we vinden het nu nog belangrijker dan anders... dat we heel mooi weer krijgen. Krijgen we dat ook? Ik denk dat het een beetje tegen gaat vallen. We hebben te maken met wat buien. Daar hebben we nu al mee te maken. Die zullen ook nog wat toenemen vanavond en vannacht. Uh, het noorden een paar opklaringen. Het wordt ook behoorlijk fris vannacht. Plus 1 in het Noordoosten tot plus 5 in het Zuidwesten. En dan begint morgen de dag met plaatselijk regen. Um, Ik zeg in het, niks. In het noorden en in het westen is het droog. De Neersal trekt vrij snel weg naar het Zuidoosten. En uh, in de middag is het dan meest droog. Met nou, misschien af en toe wat zon. In het zuiden en zuidoosten blijft het bewolkt en daar kan een enkele bui voorkomen. Het wordt 5 tot 10 graden, is een beetje aan de frisse kant. De wind is matig uit het noorden tot noordwesten. En maandag is het dan bewolkt en het regent af en toe. Vooral in de westelijke helft van het land is het regenachtig weer. Het wordt ook dan niet warm met zo'n 7 tot 10 graden. Dus al met al wordt het een matig paasweekend. Na maandag gaat de temperatuur wel omhoog. Dinsdag en woensdag een graad of 15. Wel wisselend weer met af en toe regen, maar ook opklaringen. Kijk aan, nou ze zullen bij de Meubelboulevard Boulevard wel blij zijn. Zeker. Ja, dank Gerrit Huijsga. DNL op zaterdag. Met Margieet Spijker. Goedemiddag. Eppo van Nispen tot Zevenaar is de nieuwe directeur van Beeld en Geluid. En met hem praten we straks over de toekomst van televisie... en zijn ambities om hier een rol in te spelen. En we volgen natuurlijk onze verslaggever Jill Blijksloot... bij de bouw van de paasvuren in Twente. U kunt meepraten, dat kan via Twitter. Twitter, uh, hashtag WNL of apenstaatje WNL op zaterdag. <tied> Een verlaten woestijn, soldaten die zich 24 uur per dag inzetten voor de goede zaak. En een emotioneel afscheid van het thuisfront, dat soms angstig achterblijft. De documentairereeks Achter de Linies, vanaf vanavond te zien op Veronica... geeft een confronterend beeld van die veelbesproken militaire missie in Mali. Nederland neemt sinds 2014 deel aan deze VN-missie... die extra beladen werd toen twee Nederlandse militairen omkwamen... bij een mortieroefening, nadat al eerder twee Nederlanders waren gesneuveld... bij een helikopteroefening. De Nederlandse militairen mogen naar Mali. Over een paar maanden moeten ze hier allemaal aan het werk zijn. Mali moet stabiliseren. Dat is in ons eigen belang. Dat is in het Nederlandse belang. De VN-troepen moeten zorgen voor vrede en stabiliteit... maar mogen niet actief achter terroristen aanjagen. Het bestrijden van terrorisme is de exclusieve taak van het Franse leger. De Tweede Kamer gaat met een grote meerderheid akkoord... met de verlenging van de missie in Mali. Minister Hennis van Defensie is gisteravond afgetreden. Ze kregen in de Tweede Kamer zware kritiek over de missie in Mali... Bij een ongeluk met een mortier daar kwamen twee Nederlandse militairen om het leven. En ook de commandant der strijdkrachten Tom Middendorp besloot op te stappen. Er mag geen twijfel zijn over de kwaliteit van de medische opvang in Mali bij een eventuele verlenging. Het is wel zo dat het de bloedigste VN-missie is in 25 jaar. Met die ruim 80 doden en weet ik hoeveel gewonden. Dat zegt dat het wel degelijk een serieus conflict is. Nou, daar is inderdaad geen twijfel over mogelijk... dat het een serieus conflict is. In de studio twee heren, klopt het uh, dat ik uh, alleen de voornamen mag gebruiken? Ja, dan doe ik dat. Sergeant majoor Jan, daar hou ik het op. En uh, kapitein Rick, hartelijk welkom. Uh, jullie werden voor die televisieserie een half jaar uh, gevolgd... samen met nog vijf militairen overigens. Maar bent ze beiden dus uh, terug uit uh, Mali. Is alles in Nederland alweer gewoon... of is het nog steeds heel bijzonder om boerenkool te eten? Uh, nee, dat went wel heel snel, moet ik zeggen, hoor. Ja, hè? was na een week echt wel weer helemaal gewend. alleen het enige wat niet heel erg gewend is de temperatuur. temperatuurschillen zijn natuurlijk behoorlijk. dus dat was even wat langer. maar voor de rest ben ik eigenlijk wel weer helemaal gesetteld op dit moment. helemaal thuis. thuis vond helemaal opgelucht weer. Uh, ja zeker. ja bij mij heeft het iets langer geduurd. maar ja dat is een beetje persoonsafhankelijk. Uh, maar ook inmiddels gewoon weer ja, mijn draai gevonden en uh, weer lekker aan het werk. De televisieserie laat uh, jullie uitzending zien... vanaf het moment dat jullie in Nederland afscheid nemen... tot en met de thuiskomst. Is het een, een, een, ja, een beeld waarvan je denkt... Nou, dat herken ik helemaal... of is het toch een beetje geromantiseerd? Nee, het is volgens mij niet geromantiseerd. Um, ze hebben echt wel uh, proberen weer te geven hoe het uh, daadwerkelijk is. Ze zijn ook mee geweest naar Mali. En ze zijn mee op het troeien geweest. Dus ze hebben echt alles wel uh, dusdanig vastgelegd... dat ik denk van uh, ja, dat is zoals het is. En dat afscheid is natuurlijk ook heel persoonlijk. Voor de ene is dat net even wat emotioneler dan voor de ander. Dus uh, ik denk dat dat prima in beeld is gebracht. Ik denk dat je zult zien dat dat per persoon best wel. Redelijk verschilt zo maar. Ja, ja het is, uw moeder zit er geloof ik in. En ja, die, die is helemaal niet blij mee. Nee, mijn moeder is inderdaad niet blij dat ik uh, dat ik wegga. Maar aan de andere kant is het natuurlijk ook wel logisch. Uh, het is ook niet helemaal zonder gevaar. Dus ik denk dat elke moeder uh, daarin uh, wel zijn uh, twijfels heeft. Maar ja, voor mij is het gewoon uh, mijn werk. En wat dat betreft is het voor mij heel simpel: als, uh, als ze zeggen dat ik die kant op ga, dan ga ik die kant op. Ja, ja er zijn ook uh, ouders te zien uh, snikkend op de bank. Omdat ze elke dag denken van nu kan er. En die moment iemand aanbellen in een uniform die zegt dat mijn zoon niet meer leeft. Dat is wel heel erg aangrijpend. Bijna een reden om niet te gaan. Ja, dat kan gebeuren in, in, in worst case scenario. Um, Sterker ik even mezelf, nog, het is ook gebeurd. Ja, ja, ja helaas wel. Ja. Maar als ik even naar mezelf kijk... Um, dit is wat Rick ook zegt, onderdeel van, uh, van ons werk. En uh, mijn vrouw en deze ook, ja, die, die weet ook heel goed dat er dingen kunnen gebeuren. Uh, dit is mijn derde missie, dus uh, we hebben dat twee keer samen uh, meegemaakt. En uh, ja, dus ook, ja, iedereen gaat er weer anders mee om, dat is, dat is het eigenlijk wel. Ja, maar het is inderdaad een deel van het werk. Uh, Rick, uw functie is kapitein. Hè? U bent verantwoordelijk voor een grote groep uh, jonge mannen, maar ook vrouwen. Op, op, op welk moment is dat zelf voor, voor uzelf emotioneel belastend? Nou, emotioneel belastend heb ik het eigenlijk nooit ervaren. Maar het is wel, ja, je voelt het natuurlijk wel op het moment dat je naar buiten gaat dat je. Uh, nou ja, als er belangrijke beslissingen genomen moeten worden, kijken ze toch wel in eerste instantie uh, naar mij. Uh, maar ja, ik zeg dat. Daar ben ik voor opgeleid, daar ben ik voor getraind. Dus ik, ik heb daar nooit over getwijfeld. Uh, en ja, het, als, je, me... als je het emotioneel belastend vindt, dan, dan ben je gewoon niet geschikt voor dit werk. Dus, dus dat kun je niet zo vinden? Nou ja, dat, weet ik, dat wil ik niet zeggen. Maar in mijn geval, ik, ja, ik heb daar minder moeite mee. Dus, uh, en misschien maakt me dat dan ook wel enigszins geschikt voor het werk. Dus, uh, maar ik, zeg, ik heb daar zelf emotioneel niet zo'n hele grote lading bij gehad. En dat heb ik nog steeds niet. Dus uh, ja, voor mij is dat nooit echt een punt geweest. Ja, uh, voor Jan is er, is er een hele andere rol uh, weggelegd. Hè? U geeft bijvoorbeeld ook yogales, begrijp ik, aan de, de militairen? Klopt dat niet? Ik uh, moet nu lachen? Nee, dat klopt, uh, dat klopt wel degelijk, ja. Maar dat is een, uh, een spontane ontstaan iets. Oh, dat uh, was niet uh, iets wat Defensie uh, van u had gevraagd? Nee, nee, nee, nee. Er wordt wel uh, tegenwoordig veel meer aandacht besteed aan yoga binnen Defensie. Uh, maar het is in Werkelijk? Uh, ja, maar niet helemaal. Um, in Mali is eigenlijk ontstaan met een aantal collega's... die uh, interesse hadden om het met mij mee te doen... met mijn eigen yoga-beoefening. En uh, zo is eigenlijk op de zondagavond een soort van lesje ontstaan. En, uh, op dit uh, ze, me ze mediteren ook, onze mannen en... Onze mannen en, uh, onze man en vrouwen mediteren uh, ja. ook, doen uh, de... Downward facing dog en dat soort zaken, ja. Oh ja? Ja, zeker wel. En hoe lang is dat dan? Dat was op de zondagavond een uurtje ongeveer. Ja, maar, maar, nee, maar dat dat, dat zijn, zijn entree maakte... Ik, ik weet dat in heel Nederland zijn ineens hm. overal yogascholen. Dat was ook nog niet. Maar hoe lang wordt er al aan yoga gedaan binnen, binnen die missies? Uh, nou binnen de missies was dit volgens mij de eerste keer. Behalve op individuele basis... Uh, maar binnen Defensie uh, is nu sinds vorig jaar is er wat meer aandacht voor yoga en uh, mindfulness en dat soort zaken. En ik denk dat dat een goede ontwikkeling is. Ja, maar Rick moet er wel een beetje om lachen zien. Ja, ik ben zelf niet zo'n yoga type. Dus uh, ik, uh, ik, heb, ik ben ook nooit met Jan meegaan. Ik vind het hartstikke leuk uh, dat uh, mensen inderdaad zo'n initiatief ontplooien. Dat is wel mooi om te zien op zo'n kamp. Je krijgt echt zo'n... Ja, er is daar gewoon een compleet eigen samenleving ontstaat daar. En inderdaad, de een heeft het initiatief om yoga les te geven. En de anderen gaan uh, met een groepje naar de fitness. Of uh, doen uh, potje tafeltennis. Dus het is altijd wel leuk om te zien dat Lai uh, buiten het werk... Zeg maar, de interesse zoeken elkaar dan ook wel op op zo'n kan, Want je bent toch uh, enigszins op elkaar aangewezen daar. Dus uh, dat is altijd wel leuk om te zien. Laten we even wat uh, laten horen uit uh, de uitzending. Uh, er wordt wat gezegd over afgestompt zijn. Weet je wat je ook wel gewoon mis? Gewoon... Anders slag volk weer even om je heen, weet je. Ja. Als je straks gewoon weer uh, thuis bent en je stapt de deur uit en je loopt de supermarkt in... en dat er gewoon weer leuke kassa meisjes zijn en uh, weet dat ik veel wat allemaal. Je ja. Gewoon weer normale mensen om je heen, weet ja. je. Nu allemaal die afgestomde ja. mensen om je ja, heen. Ja, ja, ja. Ja, ondanks de mindfulness en de yoga voelen mensen zich toch nog afgestomd Was jij dat Rick die, die dit zei? Nee, ik was niet oh, degene okay, okay. die dit zei. Nee, okay, nee sorry, dat dan dacht <laughs> ik even. Ja. Is dit, um, ja, het moreel van de troepen is ook belangrijk. Ja, dat is uh, wel degelijk belangrijk. En, uh, en daar is ook uh, best wel veel aandacht voor. Uh, door uh, ja, samen dingen te ondernemen en, en het moreel hoog te houden. En uh, het afgestomd zijn. Um, ja, je bent daar toch in een andere omgeving, een andere cultuur. Het is een soort eigen cultuur. Um, ja, en als je dan terugkomt in Nederland dan, dan zijn dat soort dingen zoals de kassameisjes die zijn dan wel weer interessant en, en leuk om naar te kijken want het is, ja, het is een hele andere, andere omgeving eigen wereld zeg maar ja dat er, <coughs> zullen de kassameisjes zich eh, niet realiseren ja. um, wat uh, heel erg um, ingrijpend was en aangrijpend ook dat is te zien in die serie is dat er op een gegeven moment um, nadat de missie uh, nee na dat onderzoek de Minister van Defensie moest aftreden. En dat had ook hele grote consequenties voor jullie kamp. Laten we even luisteren naar wat er gebeurde toen de boel was stilgelegd. Ik denk niet dat ze in Den Haag stilstaan, Was ze de keels hier aan. Zelfs onze eigen militaire top heeft geen flauw idee wat er op dit moment in Den Haag gebeurt. Er is één grote black box. Ja, voor, voor ons in Nederland, um, ja, wij hielden ons bezig met wat er in politiek Den Haag gebeurde, maar, maar vooral hoe het er in vredesnaam kon dat je gevaarlijke munitie in omloop was en daar uh, twee doden bij vielen. Maar we realiseerden ons niet dat dat ook heel erg vervelend was uh, voor jullie. Kun je uitleggen uh, waarom dat zo erg is dat je daar in dat kamp uh, zit en, en, en, en de boel wordt stilgelegd? Laaf omdat je daar natuurlijk bent om, uh, om, uh, om je operaties te draaien. En heel veel mensen die laten natuurlijk ook hun gezin uh, achter uh, voor uh, vier maanden. En dat, dat vinden mensen al lastig. Uh, en dat maakt het alleen maar lastiger als, die, uh, als je dan ook nog eens daar zit. Maar je mag en je kunt niks doen. Dan voel je jezelf natuurlijk heel nutteloos. Uh, je kunt aan je thuis, uh, thuisgrond ook niet meer uitleggen waarom je daar nog bent. Want je bent eigenlijk niks aan het doen. Um, en kijk, in ons geval heeft die operationele pauze volgens mij drie weken geduurd. Mijn uh, kidal heeft die echt acht weken uh, geduurd. Dus de gasten die daar echt acht weken lang op een uh, kamp hebben gezeten van uh, 300 bij 300 meter. Uh, ja, die hebben echt uh, een zure tijd gehad. Uh, en die konden ook op een gegeven moment naar thuis ook niet meer uitleggen uh, waarom ze nog daar waren. Dus ja, dat is echt wel. Uh, voor die gasten is dat echt een, de grootste frustratie geweest. Ja, ja veel van de mannen en vrouwen hebben een jong gezin ook thuis in Nederland. Uh, zo maken we in die documentaire reeks kennis met uh, Tom, die een vrouw en twee jonge kinderen heeft. Laten we daar even naar luisteren. Ga papa weg? Naar Mali? Wat gaat papa doen dan? Papa, papa gaat weg, hè? Ja, en als je dan uh, wekenlang niets kan doen... Uh, terwijl je weet dat, uh, dat je jonge kinderen thuis hebt... Dan, uh, dan snap ik dat heel goed. Um, even terug naar wat, wat jullie daar precies moesten doen. Uh, voor, voor, voor jou, uh, God, dat er um, ook contact wordt gelegd... met de plaatselijke bevolking. Want jullie zijn daar om informatie uh, te vinden. Hè. Worden jullie eigenlijk dan vertrouwd door de plaatselijke bevolking? Of zien ze jullie als uh, een gevaar? Nee, uh, in ons geval, en uh, dan praat ik toch even voor uh, het Nederlandse detachement van uh, MINUSMA, uh, werden wij vertrouwd. De lokale bevolkingen uh, waren best wel heel erg positief uh, naar ons toe. En dat in mijn beleving, zoals ik dat heb ervaren, en dat had ook met mijn werk wel te maken, uh, ik noemde dat altijd de Dutch approach hoe wij met mensen omgaan, de open benadering, uh, het smile-and-wave-principe... in contact treden met de bevolking, gesprekken aangaan... Uh, maar niet alleen gesprekken aangaan, maar ook luisteren. Um, dat was voor die mensen is dat daar heel erg waardevol. Uh, ik zelf deed veel zaken met de lokale tolken die met ons meegingen... want er worden allerlei lokale talen gesproken en Frans. Dus je hebt, ook die heb je gewoon heel erg hard nodig. En uh, wat hun ook heel erg zeggen van... Hoe jullie met, met de Malinese bevolking omgaan, dat wordt zeer gewaardeerd. En natuurlijk er zijn altijd groeperingen die daar iets uh, uh, minder tegenover staan. Maar die staan uh, niet welwillend tegenover enkele, uh, elke westerse... Uh mogelijkheden of VN uh, militair. Nou je ziet ook het verschil zeg maar tussen de Nederlanders en dan als je kijkt naar de Duitsers en de Fransen die daar bijvoorbeeld ook uh, zijn. Wij rijden voornamelijk in open voertuigen, dus waardoor het contact met de bevolking eigenlijk al uh, vanzelf gaat. Uh, als je ergens stilstaat, die kinderen komen op je af. Uh, ja, dan, dan maak je vanzelf contact. Maar als je kijkt naar de Fransen en de Duitsers, die rijden eigenlijk in alleen maar in panzervoertuigen... zitten allemaal daar. Onder de panzer. Uh, die kijken uh, eigenlijk alleen maar naar de weg waar ze rijden. En, en dat is het. Dus die maken ook niet uh, die contacten met de bevolking zoals wij dat doen. En daarin zie je dus inderdaad, wat Jan net ook aanhaalt dat je gewoon uh, dat die mensen het fijn vinden als wij komen. In ieder geval de, de, de bevolking vindt het fijn om met ons uh, om te praten. En ja, ze beschouwen het ook dat wij in ieder geval opener zijn dan, uh, dan andere landen. En, en dat waarom is gewoon... leren die andere landen daar dan niks van? Ja, ik weet niet of ze daar uh, niks van leren. Uh, ja, dat is misschien gewoon hun aanpak, hun manier van uh, hoe zij in zo zo'n missie uh, instappen. Maar uh, zij zijn dat toch ook om informatie te verzamelen? Uh, ja, de Duitsers zijn we. Eigenlijk net wat minder. Zij zijn echt puur voor de beveiliging, zeg maar, rondom het kamp. de eerste zoveel kilometer om het kamp, dat is hun sector. Zeg maar. En zij zijn niet echt de oren en de ogen van de missies. Wat wij dan wel okay, zeggen. Die hadden ook wel een andere rol. Ze hadden ook wel een iets andere rol. Dus dat zal waarschijnlijk ook verklaren waarom ze dat minder doen. Dus uh, ja, dat, ik denk dat dat het verschil een beetje is. Wat ik me wel afvraag is, als mensen daar gaan praten over de vijandige uh, linies... of over mensen die, die uh, misschien met terroristen meegaan... dan lopen ze zelf ook risico, want dan weten ze wie er uit de school is geklapt. Is daar nooit een vervelende ervaring mee geweest? Nou, bij ons in ieder geval hebben we dat niet, uh, niet meegemaakt. Uh, maar het is inderdaad voor die mensen ook gewoon een risico uh, om met ons te praten. Dat merkten we heel erg, bepaalde gebieden waar we heen gingen... Zag je ook gewoon dat uh, als wij er aankwamen, dat bepaalde uh, mensen gewoon vertrokken. Of ja, als je een gesprek wilde aangaan, dat dat gewoon. Je merkte dat het veel stroever ging dan in andere gebieden waar je was. Dus dan merkte je gewoon, ja, je wist, je voelde wel dat er daar dan wat aan de hand was. Alleen ja, je kon niet helemaal de vinger op de zere plek leggen op dat moment. Ja. We zien ook in de serie dat op een gegeven moment de Nederlanders, uh, zeg maar, mensen uit het dorp gaan jagen. door met helikopters aan te komen en te kijken uh, wie er dan weggaan. Dat is wel op film te zien. Ja, dat ik, zie je, ik zie je heel verbaasd kijken, Jan. Dat was een van mijn eigen acties die ik zelf heb meegemaakt. En het doel daarvan was inderdaad de inzet van helikopters gebruiken... om één, um, mijn team uh, daar aan de grond te zetten... zodat wij het dorp in konden gaan om gesprekken te gaan voeren. En twee, was het, okay, die heli was wel een klein beetje bedoeld om te kijken... wat, er zou, wat de reactie zou zijn van de mensen... en, en de mogelijke groeperingen die daar zouden zijn. Uh, dus er zijn dus wel degelijk geen mensen uit het dorp gejaagd. In ieder geval geen lokale bevolking. En nee, precies. Daar een, uh... Maar misschien wel uh, mensen die daar niet hoorden. Of uh, daar uh, ja. uh, uh. Nou ja, terroristische plannen hadden. Dat was wel de insteek inderdaad ook om door gebruik van helikopters even wat verrassender te kunnen optreden dan met, uh, met voertuigen. Met voertuigen zien ze je toch al aankomen rijden zeg maar. Met zo'n helikopter uh, ben je eigenlijk uh, op het moment dat ze de helikopter horen bij je twee minuten later sta je ook aan de grond. Dus het was inderdaad uh, het, uh, het doel om daar een reactie te creëren van mensen die daar eigenlijk niet horen. Uh... Maar ja, dat, uh, het was niet bedoeld om de lokale bevolking uit te Nee, het, dat snap uh, ik. Dat snap ik. Maar, maar je bent daar niet alleen maar om aardig nee, gevonden te worden. Nee, zeker niet. Nee. Dus, uh... Ik, uh, vond het, ik vind het een hele mooie serie. Een um, warm aanbevelen. Kan ik het? Uh, de eerste aflevering van Achter de Linies is uh, vanavond te zien uh, op Veronica om uh, kwart over tien. Ik wil jullie hartelijk danken, Rik en Jan. En WNL-verslaggever Jill Blijksloot is nog steeds in het Twentse Holten bij de strijd. Ik hoor uh, het geluid, ik neem aan uh, dat het met het paasvuur te maken is, uh, Jill. Hoe gaat het daar? Dat heeft zeker met het paasvuur te maken, Margreet. Want uh, om de jury te verwelkomen is hier in Dijkerbroek het kinderpaasvuur ontstoken. Nou, dat is een metertje of twee. Er komt heel veel rook vanaf, gaat nog niet helemaal lekker aan. Maar als het straks brandt, dan is het natuurlijk hartstikke warm. En voor de kinderen in ieder geval heel leuk. Maar dat moet natuurlijk wat gaan worden als morgenavond rond acht uur dat grote vuur aangaat. Want dat is volgens de inschatting 20 meter. Maar ja, daar gaat de jury natuurlijk over. Bert, jij bent jury juryvoorzitter. Ja. Um, waar leg je nou op als je hier aankomt? Nou ja, goed. Kijk, uh, in principe hebben wij uh, de mensen die uh, de, het meten doen. Die zijn nu hier uh, om, uh, om het paasvuur aan het meten. En wij zijn meer als de rest van de commissie bezig met uh, het kijken naar de schoonheid. Want we hebben ook een schoonheidsprijs. En uh, ja, daar letten we dus eigenlijk een beetje uh, op de symmetrie. Nou ja. En dit heeft eigenlijk een beetje, hij is heel breed aan de onderkant uh, en dan loopt hij op en dan is het eigenlijk alsof er een klein kerstboompje bovenop staat. Hebben we deze vorm al gezien vandaag? Nee, nee. Uh, als je praat over symmetrie dan, dan, in, uh, dan, dan moeten we eigenlijk niet bij dit uh, paarsvuur zijn. Want deze gaan ook echt meer voor het grootste. Uh, als je kijkt Holdenbroek, uh, Beuzenberg... Zou... Dat zijn ook de schappen hier in de buurt die meestrijden. Juist, ja. Die zijn hier vlakbij ook. Maar ik zou zeggen, ga er eens kijken. Dan, dan zie je een wereld van verschil. Want dat zijn echt gewoon uh, helemaal uh, pannenkoekmodellen. Een bijenkorf. En dat, uh, dat is gewoon prachtig om te zien. Helemaal afgewerkt. Helemaal apart met takjes ingestoken. Het is dus glad. Net alsof we met een schaadje langs te gaan zijn. Ja, en het mooie is dus ook, want jullie, ik dacht altijd... Hè, dat gaat natuurlijk heel makkelijk met uh, nou, een soort touwtje, net als vroeger. Maar zo is het niet meer. Nee, nee, nee. Dat, die tijd is uh, zo'n beetje 27, 28 jaar geleden. Toen zijn wij begonnen als commissie met een uh, met een professionele landmeter en een uh, leraar wiskunde die uh, uitstekend de zaak kan berekenen. En ja, goed, ik ben dan meer als uh, bewaker van de objectiviteit. En uh, ja, zo zijn we eigenlijk begonnen en zo zijn we eigenlijk nog steeds bezig. En hoe is die strijd tussen de buurtschappen? Want er reed net een tractor voorbij met allemaal kinderen in de aanhanger. Die kwamen uit een ander buurtschap. Nou, al die kinderen hier in Dijkerhoek die stonden te schreeuwen. Ga weg! En dat soort dingen. Ja, het is wel echt een flinke strijd zo, hè? Ja, het is uh, op het moment, het is net een voetbalwedstrijd. Hè. De Voetballers die kunnen uh, buiten het veld allemaal heel goed met elkaar. En in het veld, uh, nou ja, dan zie je zelf af en toe wel op de beeld hoe ze met elkaar omgaan. Maar uh, hier is het eigenlijk net zo, uh, buiten, uh, buiten uh, de, de wedstrijd, dan kunnen ze allemaal perfect met elkaar. Maar ze willen allemaal graag de prijs winnen. En dan gaan ze elkaar wel even goed laten merken. Maar het blijft echt supersportief. Ja, een sportieve wedstrijd hier dus binnen de buurtschappen in Holten, Margreet. En ja, of Dijkerhoek er met de uh, prijs van doorgaat voor grootste uh, paasvuur... Ja, dat kan de juryvoorzitter natuurlijk nog niet zeggen. Maar hij is imponerend. Dat, uh, dat is zeker. Nou, hartstikke goed. Dankjewel. Wij horen het straks van je, Jill Blijksloot. Hij wordt ook wel de... 1001 duizend en één ideeënman genoemd. Ik heb het over Eppo van Nispen tot Zevenaar. Hij is sinds 1 februari de nieuwe directeur van het instituut Beeld en Geluid in Hilversum op het Mediapark. Ik uh, ga met hem praten over de toekomst van televisie en zijn ambitie om de boel eens even flink open te wrikken. Goedemiddag. Een hartelijk goedemiddag uh, U, bent, ja. uh, <laughs> U bent al twee maanden werkzaam als uh, al directeur. En uh, lukt het een beetje met de boel open frikken. Eh, ik, ik doe mijn uiterste best, maar ik laat ze vol zeggen, het, dat eh, instituut het klinkt zo mooi en zo zwaar, maar dat is een heel open instituut, dus dat eh, frikken gaat vrij makkelijk. Okay. Men helpt echt mee, zeg maar. Dat is heel leuk. Wij kunnen, anders dan vroeger, heel veel al terugkijken via onze computer. We hadden voorheen series die op televisie één keer werden uitgezonden. En als je het miste of je was te laat thuis, dan had je pech. Nou, dat, die tijd is helemaal voorbij en komt waarschijnlijk ook nooit meer terug. Dat lineair kijken. Is het instituut beeld en geluid nog altijd hard nodig? Uh, sterker nog, ik denk dat er uh, uh, juist op de, dit moment zo'n instituut heel, heel, heel, heel hard nodig is. Omdat uh, met name, kijk wat wij doen, wij leggen alles vast voor de eeuwigheid. En ja, wat er bij ons zeg maar in het gebouw uh, wordt vastgelegd, dat gaat er nooit meer uit. En uh, zo bouwen we aan de geschiedenis. Terwijl als je kijkt naar de huidige media ja, dat is allemaal heel vluchtig. Iedereen uh, eh, laat een digitale bestandje ergens achter en is het dan uh, kwijt. Ja, en bij ons blijft het. Dus ik denk dat het heel, heel erg nodig is. Er is ook wel het een en ander verloren gegaan. Hè? Wat, is, wat vindt u zelf het meest jammer? Nou, een mooi voorbeeld is altijd uh, Ja, Zuster, Nee, Zuster. Een serie oh, ja. die natuurlijk uh, ja. toch heel Nederland aan de buis kluisterde. Uh, met een paar uh, prachtige uh, mensen. Ja, die zijn er ook allemaal bijna niet meer. Of uh, eigenlijk niet. En uh, uh, uh, ja, in die tijd uh, was het zo dat het materiaal om het daarop uh, op te nemen nogal duur was. Uh, Zo'n band, uh, zeg maar. En uh, men besloot dan, ja, als eenmaal de opname was geweest, die band weer her te gebruiken. En dat betekent dat we uiteindelijk maar één uh, Ja, Zuster, Nee, Zuster hebben. En dat geldt eigenlijk voor. ...een Lange periode, omdat in de uh, ja, tot voor, ik denk de 15 jaar geleden, eigenlijk wij, wij maar heel select vastlegden, omdat er maar beperkt geld voor was. Inmiddels heeft de overheid en anderen gez hebben gezien dat het gewoon ontzettend belangrijk is dat je het wel vastlegt, omdat het zoveel zegt over wie we zijn, wat we doen, over onze tijd van uh, vroeger, over onze tijd van nu en uh, misschien zelfs een beetje wat over de tijd van de toekomst. Ja, wie weet. Uh, nu is het wel zo dat er heel veel mensen uh, via YouTube ook uh, kijken, soms alleen maar naar fragmenten van uh, televisieprogramma's, of naar uh, ja, die, die online uh, bekende Nederlanders. Bijvoorbeeld, ik laat even een fragmentje horen van een hele bekende uh, Nederlands online persoonlijkheid, uh, Enzo Knol, en hier uh, trekt hij een uh, gezichtsmasker van zijn huid. Maar... Wij leven rustig. Maar, er... op nee. deze manier niet op pijn nemen, dan zeggen we altijd sok, dikke, vette peace. Ja, dit soort dingen kijken mensen op dit moment. Ja. Moet dat ook bewaard voor de eeuwigheid? Of zeggen nou dat dit, dit soort ja. fragmenten van Enzo nee. Kool kunnen we wel missen? Nee hoor, zeker niet. Dit bewaren we, dit bewaren we overigens ook echt ook voor de eeuwigheid. Nogmaals, omdat het zoveel zegt over wie we zijn. En uh, uh, ik moet zeggen, ik ben zelfs een 53, dus ik ben meer opgegroeid met zwiebertje en zo. Maar mijn uh, kleinere neefje van 10, die is uh, gek op Enzo Knol. En uh, ja, die, die, die zal bijvoorbeeld bij Enzo Knol, vooral als hij later groot is dat als een soort van figuur hebben in zijn leven... waarvan hij dacht, ja zo is de wereld. En wat interessant is, wie wordt de nieuwe Enzo knol over twintig jaar? En hoe, hoe kijken we er dan naar? Ja, ja, ja, dus... Ik wil u hartelijk die... danken voor nu. Ja, we ja. zijn nog lang niet uitgepraat, maar u kunt nee. gelukkig morgen doorpraten... Ja. bij je WNL op zondag ja. om half tien. Ja, ja, ja, ja. Dus dat is hartstikke fijn ja, ja, ja, ja, ja, ja. op NPO 1. Dan ja. Ja. is ook te gast de, de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid... Mark Harbers en de volkschamjournaliste Anna van den Bremer... strafleiter Ines Wesky en kunstexpert Frank Wolkenhuizen. Dan gaat het over de kunst naar Escher. Dat is dus morgen. Tot zo. Rollof de Vries in gesprek met drie gasten die iets met elkaar gemeen hebben. Dierentuindirecteuren bijvoorbeeld, of voetbalscheidsrechters. Mario, vierde officials zijn is eigenlijk gewoon een rotklusje. Ja, dat hoor je er niet bij. Dat vind ik als assistentscheids, als grensrechter al. Dat sta je buiten het veld. Dan hoor je er toch niet bij, Heel veel. Je hebt niets meer met het voetbal. Ja, dus je bent alleen maar te diensten van dus de... Ik van de vind de het heel knap dat je daarvoor kiest, dat je assistent wil ja, worden. Maar, maar je bent wel een kleusje als je ervoor kiest. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. ja. De zes ogen van de Vries...